vragen om je Bijbel's te openen in Ephesus 4. Ephesus 4. En dan gaan we lezen van vers 1 tot en met 6. Ephesus 4. En dan gaan we lezen van vers 1 tot en met 6. Ik weet of je, als je het fysiek kunt, om er op te staan en het woord van God te lezen. Voor de beroeping. Eén Heer, één geloof, één dood, één God en Vader van allen die boven allen en door allen en in die allen is. Amen. Vader God, spreek tot ons vandaag, Vader, dat uw woord zou, um, effect zal hebben in ons leven, Vader, en effect zal hebben in onze hart, Vader. In de naam van Jezus. Amen. Ik wil dat voordat je gaat plaatsen, dat je een high five geeft en zegt: Hé, hey, je kan er niet langs. Je kan er niet langs. Sorry, je kan er niet langs. Het is mijn te Je kan er niet langs. Je nog ja. een dingen. Je kan er niet langs. Er niet langs. Hebben we hebben de afgelopen periode het nieuwste gevolg van een jongman genaamd Nui? Een beetje Nui, ja. Het was een voetballende jonge man, hij is heel erg jong en hij was aan het voetballen, hij stond voor Ajax, hij was aan het voetballen en in het midden van de wedstrijd uh, viel hij neer op het veld en het was een hele commotie en ze gingen kijken en blijkbaar is er iets wat zijn waard, hij het gaat nog niet goed met hem en het heeft heel veel mensen geraakt en heel veel mensen zijn geschokt geraakt en daarna hebben we het gezien dat het constant in het nieuws naar voren is gekomen. De mensen zijn steunbetuigingen gaan eiten aan, aan hem en zijn familie, um, iedereen was een soort en is een soort eenheid gevormd. Iedereen is in een soort eenheid gegaan om hem te steun te betuigen, om zijn familie steun te betuigen. We hebben gezien dat ze echt in een kleine het is een plein ergens ging kwamen een heleboel mensen samen en ze gingen liedjes zingen, een steun betuigen. Je zag de vaderheid en de moederheid. Het was heel emotioneel. Het was iets en we zagen constant op nieuws, constant op Facebook waar je, maar ook ging kijken, was Noori, een jonge man met hartproblemen en heel Nederland is in de band en was in de band van en is nog steeds in de band van Nouri. En Nederland is op dat moment Groep mensen zijn op dat moment een eenheid gaan vormen om elkaar te steunen. Want in het moment van crisis is een van, denk ik, een van onze grootste troosten in momenten van crisis. Is de troost dat we ervaren wanneer er mensen zijn om ons heen. Het is één ding om iets alleen mee te maken, je gaat alleen door het heen, maar het is iets anders wanneer er mensen om je heen zijn, een eenheid om je heen, die jou spelen terwijl jij door iets heen gaat. Het is één ding om een overval of een ongeluk alleen mee te maken, het is iets anders wanneer je een overval of een ongeluk meemaakt met andere mensen, en dan is het gebeurd, en dan kan ik met je praten, zag je dat de vrachtwagen kwam, en dit was er gebeurd, en dat is er gebeurd, ja, en dit, en ik dacht dit, en ik dacht... En je hebt mensen om je heen, om steun te betuigen en om steun te krijgen van andere mensen. Want eenheid geeft ons een gevoel van kracht, een gevoel van steun, een gevoel van hulp, En het kan, eenheid kan zover het kan, kan het een, een tegenslag, een pijn, een trauma, kan het ietsjes lichter maken, ietsjes lichter wanneer wij door iets heen gaan. Maar we gaan er niet alleen doorheen, er is iemand om ons heen die ons helpt. Er zijn mensen om ons heen die ons willen helpen. En we zien, de patroon in de wereld is geworden weer. de patroon in de wereld is gesproken. Aanslagen of een gebeurtenis, een eenheid, en dan gaat het over en dan weer aanslagen of een gebeurtenis. En dan weer vormen we weer een eenheid. En dan gaat het over en dan zie je weer een aanslag. En in Parijs is er een aanslag en heel de wereld verandert haar profielfoto op Facebook. Iedereen heeft een Franse vlag. En er gebeurt weer iets daar en iedereen verandert um, zijn of haar profielfoto. Of iedereen praat over dezelfde dingen. En we vormen een eenheid en we spelen elkaar en al die dingen. Want we, we krijgen steun in eenheid, wanneer we door slechte momenten heen gaan. En dit is, een, dit is een eenheid in ervaring. Het is een eenheid van. we maken hetzelfde mee, maar er zijn verschillende de eenheden. Want er is ook een eenheid in logica, in redenering. van. ik plus jou kunnen we veel meer bereiken, dus ik ga met jou iets samen doen. Als ik met mijn vrouw veel meer, of met iemand, een partner, veel meer kan bereiken, dan denk ik in mijn. Logica, ga ik nadenken van, oké, okay, ik ga een contract sluiten of ik ga een partnerschap afsluiten met iemand. Dat is een eenheid, zodat we meer kunnen bereiken. Maar de soort eenheid waar we het net over hadden, is een eenheid in ervaring. Dat betekent, we maken hetzelfde mee. We hebben ongeveer dezelfde gevoelens. Dus we zitten in hetzelfde bootje. Want we zitten in hetzelfde bootje, we zitten in dezelfde plek. Want we hebben dezelfde dingen meegemaakt. Dus we moeten wel een eenheid vormen. En dat gebeurt vaak na slechte gebeurtenissen, na negatieve gebeurtenissen, maar ook bij positieve ervaringen. Wanneer oranje speelt, wanneer Nederland speelt, dan is iedereen oranje, letterlijk. Ora iedereen is in oranje, iedereen is in een bepaalde kleur, iedereen is samen, iedereen zijn vrienden van elkaar. Je ziet iedereen op zo, en iedereen is samen, koningsdag. En je bent op straat en iedereen is in gesprek met elkaar en dingen aan het eindelen en verkopen en we zijn een eenheid. Het voelt, en het, is, het, is, het, is, het doet iets met ons. Het, het doet iets met ons wanneer we eenheid ervaren in een diverse wereld. Want de wereld is zeer divers. De wereld zit heel complex in elkaar. We hebben aan grenzen gesteld. De mens heeft getekend op een kaart een grens. Dus jij bent aan de overkant van deze lijn geboren, ik ben hier geboren, wij passen niet bij elkaar, we zijn gescheiden. Jij ziet er anders uit dan ik, dus we, zijn niet. we passen niet bij elkaar, we zijn gescheiden. Jij ruikt anders dan ik, dus we passen niet bij elkaar, we zijn gescheiden. Jij, jij eet op de verkeerde tijdstip, wij eten om twaalf uur, jij eet op zes uur, we zijn anders, we passen niet bij elkaar. En de wereld is divers. De wereld is heel erg divers, geraakt. En we zien het steeds meer en meer dat de wereld diverser en diverser raakt. Ah, en het geeft ons iets. Wanneer we een eenheid ervaren op bepaalde momenten. Het is leuk. Wanneer we rollen spelen en iedereen is samen en je voelt van. Het gaat goed als het ware met de mensheid. Wat nooit eigenlijk waar is. Het gaat slecht met de mensheid. Maar het voelt ons van. Het eenheid doet iets met ons. Het geeft ons kracht. Het is oud en nieuw. Ik weet nog bij mijn. Bij mij, ik heb afgelopen autonie, want ik begon thuis gegeven. En ik ging naar beneden, want uh, tien voor twaalf uur naar beneden. Of twaalf uur, iets van 12 uur s'nachts. ging naar beneden. En al mijn buren waren met elkaar aan het praten en ik heb het nog nooit gezien. Wij, onze buren, ik weet niet waarom, maar ons, iedereen verhuisd ons staan. Het is daar gewoon van, hoe gaat het oké okay, hoor. Ja, goed. Zo is het daar. Maar al mijn buren waren in gesprek. Als je al mijn gesprekken allemaal aan het delen en het praten en vier en lachen en dingen delen. En dan dacht wow, wauw, wat leuk, dat er, dat er zo'n eenheid is gevormd. Maar de dag erop, sprak niemand meer met elkaar. Het is over. Het, het, is, het is klaar, het is over, want. Dat was het. We waren even samen en de volgende dag is het over. Wanneer Oranje speelt, ja, wow, Oranje verliest. Ken je hem niet meer? Wie ben jij? Een aanslag en de, de media heeft het constant erover. De media praat constant over aanslagen. Ja, en zodra de media erover ophoudt, dan gaan we verder met ons leven. Want we proberen iets te doen en te zijn wat we eigenlijk niet de capaciteit hebben om te doen of te zijn. De mens heeft niet de capaciteit in zichzelf om een eenheid te vormen, om een front te vormen van eenheid. En we kunnen niet eenheid lang volhouden. Waarom? heel belangrijk. Want de intensiteit van de eenheid, de intensiteit van de eenheid is proportioneel met de intensiteit van de ervaring. De intensiteit van de eenheid is proportioneel met de intensiteit van de ervaring. Hoe erger de ervaring, hoe sterker de eenheid. Hoe slapper de ervaring wordt. altijd en nieuw, weet je, één avond, tien minuten samen, oké, okay. volgende dag kennen we elkaar niet. Waarom? Want de intensiteit van de eenheid is proportioneel met de intensiteit van wat je meemaakt. Als wij allemaal hetzelfde zouden meemaken hier, als er iets erg zou gebeuren hier, dan zouden we jaren later nog Steeds over hey, wist je nog toen we klein was en dat, dat hoor je? Ik heb een keer zat ik aan een bank in Scheveningen met enkele oudere menieren die de Tweede Wereldoorlog hebben gemaakt. En ze waren heel oud, maar zo waren ze, ze Is elke week konden ze hier bij elkaar zitten op een bank en ze praten en ze hebben constant erover. En ze zijn nog steeds vrienden en ze hebben het nog steeds over de Tweede Wereldoorlog. Waarom? Want ze hebben samen de intense ervaring meegemaakt. Dus de eenheid is onze sterker. Volg je dit? De intensiteit van de ervaring bepaalt de intensiteit van de eenheid. En Paulus schrijft hier een brief. Nou, Paulus is vergeten, dus te gaan. Paulus schrijft hier een brief aan de Ephesus. Aan de mensen in Ephesus. Het is een interessante brief. Ik hou van deze brief. We hebben een keer een bijbelstudie erover gehad. Het is een van mijn lievelingsbrieven. En, en, en de brief is verdeeld in twee stukken. De eerste drie hoofdstukken praat hij over theologische dingen. Over hoe we zijn gered, hoe we in elkaar zitten. En wat Jezus allemaal heeft gedaan. En de laatste drie hoofdstukken spreekt hij over wat wij allemaal moeten doen. De eerste drie hoofdstukken van Efezes, zegt hij van Jezus heeft dit, dit, dit en dat gedaan. De laatste drie hoofdstukken, dan spreekt hij over wat wij nu moeten doen. En waar wij zijn begonnen met lezen, is in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 4 is het begin van deze praktische gedeelte van Efezië. Hij heeft zojuist een heleboel uitgelegd. Hij heeft in de afgelopen drie hoofdstukken heeft hij een heleboel uitgelegd. Hij heeft de, de, de lezers uitgelegd hoe wij nu in Christus zijn. Hoe wij gezegend zijn met geestelijke zegeningen in Christus. Hoe wij uh, de kracht van Jezus ervaren. Hoe wij het lichaam van Christus zijn. En hij is... Ons hoofd, hij bepaalt alles. In hoofdstuk 2 gaat hij verder en hij legt ons uit. Luister, jullie waren vroeger in duisternis, maar door Christus zijn jullie nu in het licht. En door genade zijn jullie zalig geworden, door het geloof, niet door jezelf, maar totdat niemand zou roemen in zijn werken. En hij legt ons uit en dan zegt hij, en er is nu geen Griek, er is nu geen Jood... Er is nu geen heiden, er is nu geen jood, we zijn samen allemaal één geworden in Christus. We zijn één, één nieuwe volk geworden in Christus, in hoogste 3 vers 10, zegt hij. En de kerk laat aan de, de, de, de, de machten, laat het zien, de veelkleurige wijsheid van God. En hij laat ons dus een heleboel dingen uit. En hij onderbouwt de intensiteit van wat wij allemaal hebben meegemaakt. Hij onderbouwt hoe erg wij in duisternis waren en wij nu in het licht zijn. Hij brengt een heleboel contrasten. Hij onderbouwt wat Jezus allemaal voor ons heeft gedaan. Hoe wij nu in geestelijke zegeningen zijn. Hoe wij bevrijd zijn. Hoe wij een nieuwe mens zijn geworden. En hij onderbouwt de intensiteit. En dan gaat hij over in hoofdstuk 4. En hij zegt dan, zo roep ik, dat hij het allemaal heeft onderbouwd, zegt hij, zo roep ik... De gevangenen in de Heer, u op tot de wandel die de roeping waarmee u geroepen bent, waardig is. Hij heeft een heleboel onderbouwd over wat de prijs betekent, wat betekent Jezus voor ons, wat Jezus allemaal heeft gedaan voor ons. En dan, het eerste wat hij dan doet, het eerste wat hij zegt, de eerste prioriteit is: ik als gevangene in de Heer, want hij was gevangen. Sorry, hij was gevangen in de tijd. Hij zegt: ik roep u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent, waardig is. En hij zegt ik ons roep. En hij zegt gewoon wandel in eenheid in vers 3. Hij zegt wandel in éénheid. Dus hij heeft de intensiteit van onze ervaring medegedeeld. Hij heeft ons laten zien wat Jezus allemaal is gedaan in ons leven. Hij onderbouwt deze intensiteit wat de redding allemaal inhoudt, hoe wij nu samen in zijn in, in, in Christus. En hij zegt nu, wandel nu op zo'n manier dat jouw wandel de intensiteit van je ervaring reflecteert. Wandel in een eenheid dat de intensiteit van je ervaring reflecteert. Oftewel onze eenheid als kerk moet de intensiteit van wat, er, wat Jezus allemaal heeft gedaan, reflecteren. Wij hebben allemaal hier hebben hetzelfde meegemaakt wanneer je in Christus bent. Er is hier geen persoonlijk speciaal van anderen. Wij zijn allemaal door dezelfde bloed schoongemaakt. We hebben allemaal dezelfde geest ontvangen, zegt hij. Hij onderbouwt de intensiteit van wat wij allemaal hebben meegemaakt. En hij zegt ons, loop nu, wandel nu. In de wandel, wandel op zo'n manier dat het je roeping reflecteert, het waardig is van je roeping. En dat is de basis van ons bestaan als kerk. Dat is de basis. Het eerste woord dat ik voor jullie heb, als jullie aan het opschrijven zijn, dat is de basis. De basis van het christelijk bestaan is in eenheid. Laten we even lezen in handelingen 2. Handelingen 2 vers 41. Handelingen 2 vers 41.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 aan de gemeente toe. Handelingen 2 spreekt over wanneer de Heilige Geest van God kon over de kerk. En de eerste eiting van de Heilige Geest... ...de eerste eiting van de mensen... ...de eerste handeling dat deze mensen gingen doen... ...dat ze vervuld werden in de Heilige Geest... ...ze begonnen in tongen te spreken... ...en de mensen begrepen wat ze aan het zeggen waren... ...en Petrus staat op... ...en Petrus gaat evangeliseren... ...en hij praat met hen... ...en deze mensen bekeren op die dag waren er 3.000 mensen bekeerd. Hoeveel een 3.000 mensen bekeeringsdag meemaken? Er waren 3.000 mensen bekeerd. En het eerste wat de kerk doet hier is een eenheid zijn. Want dat is wat Jezus, wat God altijd heeft gewild. Dat wij een eenheid zouden zijn. Dat wij als kerk een eenheid zal de vormen, wanneer de heilige geest in ons komt wonen, heel belangrijk. Wanneer we zeggen, ik ben gered, ik heb de heilige geest. Oh, je kan in tongen praten, je kan profiteren, alle dingen leuk. Maar hoe ga je om met je broeder en zuster? Het is allemaal leuk wat je kan doen, profiteren en zo. Dat is allemaal leuk, want het is toch niet jij die het doet. Het is God die het geeft, dus ik weet niet waarom je stoer doet. Maar, ben je wel, vorm je wel een eenheid? met je broeder en je zuster. Want dat is wat God wilde. Wat zegt Jezus in Johannes 17? Johannes 17, 20 tot en met 23. Hij zegt, en ik ben niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven. Opdat zij allen één zullen zijn, zoals u, Vader, in mij en ik in u. Dat ook zij in ons wat? Eén zullen zijn. ...opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. En ik heb u de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt... ...opdat zij... Enkele. ...zoals wij... Enkele. ...ik in hen en u in mij... ...opdat zij volmaakt... Enkele. ...en opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt... ...en hen heeft, lief gehad hebt, ...zoals u mij hebt liefgehad. Dus wij hebben allemaal... ...dezelfde... Jezus aangenomen in ons hart. En wat Jezus wil en verwacht van ons, is dat wij een eenheid vormen. Dat wij één zijn. Zeg samen met mij één. Zeg hem als je naast je ik heb je nodig. En, zeg ook, en jij hebt mij zeker nodig. Wij hebben elkaar nodig. Er bestaat niet zoiets als een long range. Ik het allemaal alleenheid. Ik, ik doe het wel alleen. Ik heb niemand nodig om mij heen. Dat bestaat niet. God heeft niet een individu uitgekozen. God heeft een volk uitgekozen. En Jezus zegt, ik wil dat mijn volk één is. En wat zegt hij? En wanneer zij één zijn, dan zal de wereld zien dat u mijn gezonden hebt. Wat betekent dit? Dit betekent dat onze eenheid zo strak moet zijn dat de wereld zou zeggen en kijken van, wauw, ze zijn Jezus, God heeft zeker Jezus gestuurd voor ons. Ik weet niet hoe, maar dat is wat Hij van ons verwacht. Dat wij zo een zijn, dat wij een eenheid vormen, dat de wereld, waarvan de wereld zou gaan schrikken. Maar wat is de realiteit van de kerk? De algemene kerk, ik heb niet hoeveel mensen kijken, onze kerk. kerk is prachtig. Maar de algemene kerk, wat je het meest ziet, is dat wij niet een eenheid kunnen vormen. Onze prachtigste wapen is onze meest zwakke wapen geworden, want wij zijn geen eenheid. We zijn gescheiden en we willen niet een eenheid vormen. En Jezus wil dat wij een eenheid zijn. want... Een eenheid, mensen die elkaar helpen, daarmee kunnen we verder gaan. luisteren. ik breek vandaag, toch? Ik ben aan het preken. Je voelt het heel juist, en, en dan ga je naar huis. En maandag denk je van: je ah, van, zondag, ik ga het doen, ik ga het doen. Maandag denk je van: het is voorbij. Terwijl dat het niet is wat God wil. En ik kan niet elke dag voor jou preken. Hoe graag ik ook zou willen, ik denk dat je het zou willen, maar ik kan niet elke dag voor jou preken. Ik kan niet elke dag, elke minuut bij jou zijn of elk moment bij jou zijn. Jij hebt mensen om jou heen, een kerk om jou heen die jou kan helpen. Je hebt zulke mensen nodig om jou heen. Dat gepraat van ik doe het allemaal alleen, dat is een gepraat van individualisme, dat hoort niet in de kerk van God. Dat gesprek van ik heb geen kerk nodig, ik blijf wel thuis, ik heb niemand nodig, ik blijf, dat is geen juiste christelijke wandel. Hij zegt: Wandel waardig de roeping dat gij groepen zijn. We zijn geroepen om in eenheid te wandelen. Waarom? Want we hebben allemaal dezelfde ervaring meegemaakt. Laatste tekst: 1 Corinthians 12, 13. Dit is meer een onderwijzing in plaats van een preek, maar het is allebei een 1 Corinthians 12, 13. Wat zegt hij? Wat zegt Paulus hier? Ook wij allen immers zijn door? één geest tot? Lichaam gedood. Het zijn dat wij Joden zijn, het zijn Grieken. Het zijn slaven, het zijn vrij. En wij allen zijn van? één geest doordrenkt, Heel belangrijk. Dat betekent, wij zijn allemaal doordringd, gedood als ware in één geest. Dat betekent, wij hebben allemaal dezelfde ervaring mee en Gods bedoeling voor de kerk is een kerk dat in eenheid is. Een kerk dat in eenheid is en we zijn vaak zondag broeders en zusters. Of niet? Hé, hey, God zegen broeder. God zegen zussen. Hé, hoe gaat het? Ja, goed met jou. Oké, okay. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag ken okay. je niemand. Je zit elkaar bij de winkelcentrum en loopt door. Dat hoop ik niet. En dan zonnig weer. Wat zeg je, broeder. Wat zeg je. Weet je wat het woord broeder betekent? Weet je wat het woord zuster betekent? Ik heb broers en ik heb zussen. En als mijn broer en zus op straat zou leven, wat zou ik zeggen? Ik kom bij mij thuis. Dat is de werkelijke broer-zus handeling. Als mijn broer of mijn zus geen eten heeft, wat zeg ik? Je mag alles eten in mijn koekkast. Jezus verwacht van ons dat wij een eenheid zijn. Dagelijks, geen zondagbroers, geen zondagfamilie, maar een dagelijkse familie. Een dagelijkse familie. Wij zijn niet geroepen om individuen. Je bent niet zo speciaal dat je alleen kan. Nee, je bent niet zo speciaal, sorry, het is niet de preek van vandaag. Je bent niet zo speciaal als je alleen Iemand vroeg mij ooit: kan iemand alle gaven van de geest hebben? Ik zei: nee, natuurlijk niet. Waarom? Want de kerk is de kerk, het is geen persoon. Je bent niet zo speciaal als je alle gaven van de geest in één persoon. Één persoon is de kerk. Nee, wij zijn samen de kerk. Ja. Hoe geloven dat? Ja, niet nee, bood worden mij. <laughs> wij hebben elkaar nodig. God zoekt een volk. God heeft iets met gekozen. Er is geen plek voor jouw individualisme. Er is alleen plek. Voor eenheid. En Paulus zegt ons in Ephesians 4, 3, zegt hij van, luister, loop, zo roep ik de gevangen in de heden op dat de wandel die de roeping waarmee je geroepen bent waardig is. Dit is, was mijn eerste woord, basis. Dat is mijn biemer, girl? was mijn eerste woord, Dat is de basis. Dat is mijn eerste woord. Yes. De tweede woord dat ik voor je vandaag heb, Wij zijn het volgende: in alle nederigheid en zachtmoedigheid met geduld door elkaar in liefde te verdragen en u te beijeren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Hij zegt, moeten we moeten deze eenheid bewaren. En dit woord hier is het woord dat komt van een bewaker. Komt van een bewaker. Wij zijn bewakers. Zeg ik het meer. Je bent een bewaker. Wat? Je bent een bewaker. Paulus zegt ons hier dat wij de eenheid des geestes moeten bewaren. Oftewel, we moeten het beschermen. We moeten het met het tweede woord hebben. Je moet het beschermen. Belangrijk, de eenheid is niet van jou, het is van de geest. Het is de geest van God dat het mogelijk maakt dat er nu vandaag in Nederlanders dus en aan Van Michael Geerman zit daar. Geweldig voor hem. Ik hoef het niet. Het is voor hem. En ik ben God dankbaar dat hij het heeft. Dat God hem heeft gezegend ermee. Dat is nederigheid, Mijn ego omlaag. Of opzij zetten. Hij zegt nederigheid en zachtmoedigheid. Wat betekent dit? Dit betekent als iemand iets stoms doet tegen jou, dan ga je niet slaan op je hoofd. Maar dan ga je zachtmoedigheid. juist je hebt iets heel stoms je hebt iets heel niet gedaan en luister. Het is beter als een... en je gaat zachtmoedig met iemand waar je zegt: nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Geduld, geduld. Zeg maar een naadje geduld. Wat betekent dat? Dat betekent: het maakt niet uit hoe vaak iemand hetzelfde ding blijft doen, je blijft geduld, geduld. En dan zeg door elkaar in liefde te verdragen. Wij moeten de eenheid van Gods kerk, wij allemaal, schiet het gebouw, dus wij, wij moeten hem beschermen. Bescherm het. Beschermen Wanneer je muziek komt en het wil opspelen en, en, en je bent in de eenheid in de kerk van je broeders, dan zeg je van sorry, je, je kan er niet langs. Dus mannen, dan zal zeg je zeggen: Sorry, je kan er niet langs, Ik moet dit bewaken. Ik heb de taak gekregen van God om de eenheid hier te bewaken. Wanneer je ontmoediging komt en, en je wilt thuis blijven, en je zegt: van, Weet je, mijn geloof is tussen mij en God, ik wil je naar de kerk. Gaan. Nee, dan moet je opstaan en zeggen: Sorry, ontmoediging. Je kan er niet los. Wij zijn geroepen om de eenheid te beschermen van Gods Koninkrijk. Waarom? Het is Gods Koninkrijk, niet jouw Koninkrijk. Velen hebben een eigen Koninkrijk, maar er is geen plek voor jouw Koninkrijk in Gods Koninkrijk. Sorry, het is niet de boodschap verlaten. Er is geen plek voor jouw Koninkrijk. Oh, Het draait om mij, het gaat om mij. Nee, het is Gods Koninkrijk. Vaak, beschermen we onze Koninkrijk... Maar we beschermen niet Gods koninkrijk. We beschermen onze dingen maar niet Gods koninkrijk. Niet Gods kerk. En we zijn geroepen om in eenheid te leven. Wanneer is de laatste keer dat je naar je broeder en zuster bent geweest. En je zegt van wat mist er bij jou thuis. Kan ik je ergens mee helpen. Als het jouw broer is. Het is jouw zus. Ik, ik wil niet eens broeder en zuster. Als hij zegt broeder. En zuster, dan denk je al een keer. Ik wil tegen jou zeggen, broer, jouw broer en jouw zus. Niet jouw broer en zus? Dan denk je gelijk, kijk mensen nee, nee. Jouw broer en jouw zus. Wanneer ben je naar je broer en jouw zus gegaan om te zeggen van, hey, wat mist er bij jou thuis? Hoe kan ik jou helpen? Wat, wat kan ik voor jou doen, broer en zus? Dat is wat God van ons... Verwacht. En Paulus vindt het zo belangrijk, dit is mijn laatste woord, dat ga ik afsluiten. Hij vindt het zo belangrijk dat hij zegt dat wij onszelf moeten beijveren. Het is heel moeilijk, maar in het originele is beijveren, is, het, is, het gaat om een inspanning, het gaat om een passie, het gaat om haast. Dat woord is moeilijk te vertalen, maar het heeft... Het heeft aan elementen van haat, van passie, van inspanning. Hij zegt dat jullie beëindigen jullie om de eenheid des geesten te bewaren. Dus, dus heb haat, heb passie, ga met volle inspanning. Wat betekent dit? Dit explodeert elke, dus elke houding van passiviteit. Elke houding van afwachten explodeert het. Want Ik laat het wel... Gebeuren. Het komt dan dat Iemand zou op mij afkomen. En dan en met mij gaan praten. Nee. De eenheid in de kerk is een eenheid dat je actief moet beschermen. jij moet op mensen afstappen. En zeggen. Wat kan ik voor jou doen? Wat kan ik betekenen? Hoe, hoe, hoe kunnen we iets gaan doen? Hoe kunnen, gaan we, laten we samen gaan eten iets. Hij zegt. Beijver u Om de eenheid, des geestes te bewaren. Dat betekent, je bent actief bezig. Je bent actief bezig. Weet je bent niet zo aan het, het bewaren. Kun je het Dat je zo zit? Ja, nou, nee. Je bent actief bezig van wat kan ik doen? Hoe kan ik de eenheid bewaren? Waar zie ik de problemen opspelen? Hoe kan ik een eenheid vormen met mijn broer en mijn zus? Met mijn broer. ik zeg niet broeder meer als je zeg niet mijn zuster, zeg broer en zus. Wat kan ik doen om de eenheid te bewaren tussen mijn broer en mijn zus? Want het is zoals Abraham en meneer net zei, hè? het draait niet om wat zij voor jou kunnen doen. Het gaat om wat jij kan doen voor een ander. Dat is de gedachte die wij horen te hebben in de kerk. Wanneer we allemaal, we hebben allemaal dezelfde geest ervaren. We zijn allemaal gered door dezelfde God, dezelfde Jezus allemaal dezelfde bedoeling we hebben allemaal dezelfde intense ervaring meegemaakt hallo, we zijn een eenheid we zijn een eenheid er is geen andere optie je bent mijn zus zuster. nee sorry, zus Sisi niet meer zuster, zus Sisi zus. je bent mijn zus, wat kan ik voor jou doen? we hebben dezelfde hebben hetzelfde vader we hebben hetzelfde meegemaakt we zijn uit dezelfde duisternis naar hetzelfde licht gegaan. Er is niemand heel belangrijk. Er is niemand heiliger dan de ander. Dat heeft de kerk vaak verkeerd begrepen. Er bestaat niet iets als heiliger. Er bestaat alleen heilig. Er bestaat niet iets als heiliger. Oh, de zoon is heiliger. Oh, kijk, hoe zit dit? is heilig. Nee, er bestaat heilig. We zijn allemaal door dezelfde bloed gegaan. We zijn allemaal heilig. In Christus. We hebben allemaal dezelfde ervaring. Niemand is hoger dan niemand. Ik heb de microfoon hier. Ik heb hier de microfoon en ik ben aan het praten. Dat betekent niet dat ik hoger ben dan zij ze. Ik dat zij laag. Nee, we zijn aan het delen. We horen met elkaar te delen. En we horen niet alleen zondagbroers en zussen te zijn. We horen dagelijks broers en zussen te zijn. Welke maandag heb jij je broer en zus gebeld? Welke dinsdag heb jij je broer en zus gebeld? Welke woensdag heb jij je broer en zus gebeld? Het christelijk leven is een leven van eenheid. Handelingen zeggen, en ze gingen dagelijks naar de tempel. En dagelijks praatten ze brood aan hen. Het betekent gemeenschap. Ze hadden dagelijks gemeenschap aan huis. En ze waren dagelijks thuis. En daarom hebben wij ook de lijfboezel. De lijfgroep zijn manieren waarop jij is een manier waarop jij je kan verbinden met je broer en je zus. Waarbij je zou zeggen, dit is niet een christen die je kent. Nee, dit is mijn broer, dit is mijn zus. En dat is wat God verwacht van zijn kerk. Het was niet een preek van, je gaat zegen krijgen. Dat maakt niet uit. Als je, als je een eenheid vol dan krijg je sowieso een zegen. Dat was niet een preek. De preek is, laten wij broers... En zussen zijn. Want we hebben dezelfde intensieve ervaring meegemaakt. En de Bijbel zegt, wanneer de wereld ziet hoe één wij zijn. Dan zullen zij geloven dat hij, dat God, Jezus, heeft gestuurd Dat hij de Messias is. Hoe we willen we dit nastreven? Zo'n eenheid. Van broer, zus. Jij hebt niks, ik heb honderd. Dat betekent, wij hebben allebei vijftig. Nou, moeilijk daar. Ja. Ja. <tie> ja. Jij hebt niks, ik heb honderd. Dat betekent we hebben allebei 50. Want je bent mijn broer, toch? Wat zou je doen als je broer niks heeft en jij hebt 100? Dan hebben we allebei 50. Jij hebt geen, jij hebt geen heids. Ik heb twee kamers. Wij wonen samen. Moeilijk, hè? Maar dat is het goed zoek. Het is de basis. Deze basis-eenheid moeten wij beschermen. en we moeten, moeten onszelf zelf beijveren. Alles, elke gedachte van nee, ik heb niemand nodig. Stop daarmee. Ja, dat Hij is niet alleen in mij. Hij is alleen in jou, Hij is in ons. Hij is hier, want waar twee of drie vergaat zijn is daar is. Dat door moet gaan, al onze dagen. Al onze dagen. Bescherm deze eenheid. Doe het de buitenkant. Bescherm het. Bewaken.